1 uur. Ember brandt ze met het NOS-short. Laat Hornsters Waag heeft een automobilist een groep voetgangers aangereden. 1 persoon is omgekomen. Vier raakten er gewond, van wie één ernstig. De automobilist is aangehouden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Bij een bestorming van een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul is een Amerikaan om het leven gekomen. Gewapende mannen openden de aanval op het pension, waar op dat moment veel buitenlanders waren. Er volgde een vuurgevecht met de politie. Daarbij zou een Nederlander gewond zijn geraakt. Het is onduidelijk of de gevechten inmiddels zijn afgelopen. De trein die dinsdag ontspoorde in een bocht in Philadelphia... reed vrijwel zeker twee keer zo hard als toegestaan. Uit de analyse van videobeelden blijkt dat de trein ongeveer 160 km per uur reed, terwijl 80 is toegestaan. De trein van Washington naar New York helde over naar rechts... en raakte daarna van de rails in een bocht in Philadelphia. Er vielen minstens zeven doden en er raakten 200 mensen gewond. Overlevenden zeggen dat ze zich kort voor het ongeluk zorgen maakten over de snelheid van de trein. FC Barcelona staat in de finale van de Champions League tegenover Juventus. De halve finale tussen Real Madrid en Juventus eindigde in 1-1, maar omdat de Italianen vorige week al een overwinning boekten op de Madrilenen, hadden ze afgelopen avond aan gelijk spel genoeg. De finale van de Champions League wordt op 6 juni gespeeld. Het weer vannacht vooral in het noorden wolkenvelden. De temperatuur daalt tot minimaal 3 graden. Lokaal kan het aan de grond vriezen. Komende dag begint droog, wind stil en fris. Later in het zuiden bewolkt met tegen de avond regen. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Waar nu de nacht? Waar ben je nu de to our room. He'd be de voice of him. He said Bessie to attack Maryland. Flickin' through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one, then I open the hunt. It's taking all day from the back to the front.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 This is the leader of Yeah. is making me sick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 Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. I'm oh, <laughs>